Nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De tegenstander van het Nederlands elftal in de halve finale van het WK is Uruguay. De Zuid-Amerikanen wonnen de kwartfinale tegen Ghana na het nemen van strafschoppen. Luis Suarez doet in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal niet mee. Hij kreeg rood omdat hij in de slotseconde van de verlenging met zijn handen de bal van de doellijn sloeg... De overwinning van Oranje op Brazilië leidde op veel plaatsen in Nederland tot spontane feesten. Die zijn volgens de politie over het algemeen rustig verlopen. Brandweerkorpsen uit Noord-Brabant zijn nog steeds bezig met het blussen van de brand op de Strabrechtse Heide bij Mierlo. Ruim 200 brandweerlieden uit de wijde omgeving zijn ingezet. Een transporthelikopter van de luchtmacht haalt water uit de Zuid-Willemsvaart en het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. Het vuur heeft zeker 150 hectare natuurgebied verwoest. Nederland en Groot-Brittannië praten weer met IJsland over de terugbetaling van de iSafe-tegoede. De landen hebben in 2008 in totaal 3,8 miljard euro voorgeschoten aan rekeninghouders van de failliete IJslandse bank iSafe. De gesprekken werden in maart stopgezet nadat IJslandse kiezers in een referendum een terugbetalingsregeling hadden verworpen. Later dit jaar moeten de onderhandelingen over de regeling beginnen. De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks... gaan vandaag samen naar de informateur. VVD-leider Rutte heeft tegenover de andere partijen... al de randvoorwaarden laten weten... waaronder de VVD bereid is te praten over Paars+. plus. PvdA, D66 en GroenLinks zijn uitgesproken voorstander van zo'n coalitie. De politie in Den Haag heeft een man van 26 gearresteerd. Die wordt verdacht van doorrijden na het veroorzaken van een dodelijk ongeluk... De man meldde zich gisteravond op het bureau met de mededeling dat zijn auto was gestolen. Maar de politie vertrouwde dat verhaal niet. Gistermiddag werd in Den Haag een man van 79 doodgereden, waarna de automobilist vluchtte. Dan het weer. Het is warm. Plaatselijk kan er een flinke bui vallen. Vanmiddag trekken pittige regen en onweersbuien over het hele land. Het wordt 22 tot 30 graden. Dit was het NOS.